Twee weken geleden begon ik mijn preek, mijn toespraak met een enquête, met twee vragen. De eerste vraag is, wie gelooft er nog van de mensen die in de zaal zitten, dat God nog steeds persoonlijk tot ons spreekt? Nou, toen gingen vrijwel alle handen gingen omhoog. En toen vroeg ik de tweede vraag, en wie heeft ook persoonlijk ervaren dat God persoonlijk tot je sprak? En toen ging nog maar de helft van de handen Omhoog. Dus ergens gaat er iets mis. We geloven dat God nog persoonlijk tot ons spreekt, alleen we ervaren het niet zo. Of we weten niet hoe. Blijkbaar moet je Gods stem verstaan leren. Nou, en vandaar deze prekenserie die we nu een aantal weken geleden begonnen zijn. Gods stem verstaan. In de eerste week hebben we gekeken naar de, de allerbelangrijkste manier waarop God tot ons spreekt. En dat is door de Bijbel. Alleen van de Bijbel weten we 100% zeker dat het God is die er doorheen spreekt. Alleen van de Bijbel weten we 100% zeker dat God zichzelf daarin openbaart. Maar als we de Bijbel serieus nemen, dan moeten we ook serieus nemen dat God in de Bijbel ook op tal van andere manieren tot mensen spreekt. En daar hebben we in de tweede week naar gekeken. Door dromen en visioenen, door, door beelden, door anderen, door gebeurtenissen. En vandaag kijken we hoe we Gods stem kunnen verstaan door luisterend te bidden. Want bidden is niet alleen praten tegen God, bidden is ook luisteren naar God. Stel je voor, je gaat naar de dokter en je... Je vertelt hem waar je allemaal last van hebt, een lange waslijst. En voordat hij iets terug kan zetten, zeggen, geef je de dokter een hand en je loopt de deur uit. Dat is absurd, toch? En toch is dat vaak hoe wij bidden. We, we droppen onze problemen bij God en snel zeggen we amen voordat God iets terug kan zeggen. Maar God wil, net zoals die dokter, wel degelijk ons advies geven. Ons zijn diagnose geven op de situatie, op de toestand, op je problemen. Hij wil zijn wijsheid met ons delen. Hij wil tot ons spreken, maar luisteren we ook. En hoe dan? Nou, Jezus die gaat daar... Op, in, op een hele krachtige manier op een stukje wat ik met jullie wil lezen in het Nieuw Testament, het tweede deel van de Bijbel, in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 10. Laat ik een aantal versen met jullie lezen. En dan zegt Jezus dit. Ik verzeker je, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en hij leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem herkennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben, genomen, zegt ik ben gekomen, zegt Jezus, om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En dan vers 14 zegt hij opnieuw: Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schaap en mijn schapen kennen mij. Zoals de vader mij kent. En ik de vader ken. En op vers 27 zegt hij: Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze, en zij volgen mij. In dit gedeelte en eigenlijk door heel de Bijbel heen. vergelijkt God zichzelf met, met een herder. En wij zijn dan de schapen van de herder. Maar waarom worden wij vergeleken met schapen? Waarom niet met leeuwen of adelaars of een ander dier met een beetje klasse en stel? Waarom met schapen? Nou, ik, ik pretende absoluut niet een schaapexpert te zijn. Ik ben opgegroeid in de stad. Ik heb heel mijn leven in de stad gewoond. Uh, maar ik heb wel het een en ander over schapen gelezen. En dat zette me wel aan het denken. Bijvoorbeeld dit nieuwsbericht, wat ik pas tegenkwam. Daarin stond dit. In het oosten van Turkije renden 1500 schapen van een klif af, terwijl de herders vol ontzetting toekeken. 400 schapen vielen in een 15 meter diep ravijn en waren op slag dood. Deze schapen braken de val van nog eens 1100 dieren die het wel overleefden. Herders uit een nabijgelegen dorp hadden de kudde, uit het oog verloren tijdens hun ontbijt. Het verlies voor de lokale boeren wordt geschat op 75.000 euro. Eén schaap dwaalde af, valt van een klif, en 1499 schapen rennen er als een kip zonder kop achteraan, en vallen ook van de klif, de een naar de ander. 1500 schapen. Dat kunt je voorstellen. En, en de, de, de, de eerste paar honderd schapen, die, die vallen meteen te pletter. En dan daarna schapen die verdrukt worden door het gewicht van de ander. Maar de bovenste schapen, die hadden geluk. Want die, die vallen op één groot donzig kussen. Van al die schapen op een hoop. Dus die overleven het. Nou, het, weet je wat het probleem is met schapen? En excuseer maar als die schapenliefhebbers zijn, maar ze zijn een beetje dom. Ze denken niet zelf na, maar ze volgen gewoon de rest van de kudde. Of dat nou slim is of niet. Bovendien raakten ze bij het minste of geringste in paniek. Het zijn hele bange dieren. En wat ook een probleem is, ze hebben geen richtingsgevoel. Dus verdwalen in no time. En ze kunnen zich ook niet verdedigen. Het enige wat een schaap kan doen als er een rover of een roofdier aankomt, is heel hard meh roepen en als een gek wegprobeert te rennen. Maar dan hebben ze het probleem dat ze een zwaar bovenlijf hebben en korte pootjes. Dus al snel struikelen ze en zijn ze compleet weerloos. Tegenover die rovers en roofdieren. Kortom, schapen kunnen niet alleen overleven. Ze hebben een herder nodig. Om ze te leiden, om voor ze te zorgen, om ze te beschermen. Dus als de Bijbel zegt dat wij schapen zijn. Ja, sorry, maar dan is dat niet echt een compliment. Dan is dat gewoon een realistische inschatting van wie we zijn en wat we nodig hebben. Nou, voordat je in een gigantisch minderwaardigheidscomplex schiet... laat ik één ding noemen van een schaap wat ze wel heel goed kunnen. En dat is het horen en verstaan en herkennen van de stem van de herder. Schapen kunnen als geen ander dier de stem herkennen van iemand die voor ze zorgt. Van de herder. En weet je, in dit stuk wat we net gelezen hebben... vergelijkt Jezus zichzelf met een herder die zijn schapen ochtends komt ophalen bij een schaapskooi. Nou, hoe het werkte in het Israël van toen is dat... verschillende kuddes werden uh, aan het eind van de dag... s'avonds bij elkaar gebracht in een schaapskooi. Dat was een, een ruimte, ommuurd, met een hoge muur... en één ingang waar dan een bewaker was. Dus er konden geen roofdieren en rovers bij. En ochtends kwamen al die herders dan hun eigen kudde... Ophalen. En als de herder dan zijn schapen bij naam noemde, dan kwam alleen zijn kudde, dan kwamen kwam alleen zijn schapen. En alleen de kudde van die herder, die kwamen dan, de rest bleef. Stel, de, er zou iemand zijn en die zou precies dezelfde woorden gebruiken als de herder normaal, dan zouden die schapen die, die persoon aankijken van... Wie denk jij dat je bent? Jij bent niet de herder. En ze zouden gewoon op hun plek blijven. Schapen herkennen de stem van de herder. En Jezus zegt, jullie zijn als die schapen. Jullie kunnen ook mijn stem verstaan. En herkennen. Maar misschien vraag je je af, ja hoe dan? Nou, daar gaat Jezus in dit stuk dus verderop in. En dit Bijbelgedeelte geeft ons twee absoluut onmisbare manieren om de stem van de herder te verstaan. En hoe we daarin kunnen groeien. En dat is allereerst door te groeien in intimiteit en gehoorzaamheid. Laten we eerst kijken naar intimiteit. Vier keer wordt er in deze paar versen gezegd dat de schapen luisteren naar de stem van de herder. En waarom? Dat wordt duidelijk in vers 14. Laten we het nog een keer lezen. Jezus zegt, ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Hoe leert een schaap de stem van zijn herder herkennen en onderscheiden van andere stemmen? Door de herder steeds beter te leren kennen. Dat je als je als schaap dag in, dag uit met die herder optrekt, dan kun je die stem van die herder op een gegeven moment wel dromen. Dan weet je dat je die stem kunt vertrouwen omdat de herder te vertrouwen is. Omdat je op een gegeven moment weet dat die herder het beste met je voor heeft. Dat hij je altijd naar de meest groene weide zal leiden met het meest sappige gras. En dat hij je altijd zal beschermen met gevaar voor eigen leven als dat nodig is. Zo, zegt Jezus, kunnen wij ook steeds meer zijn stem leren verstaan. Door hem steeds beter en intiemer te leren kennen. En, en, en dan zegt Jezus in deze twee versen, wil je weten hoe intiem je mij kunt leren kennen? Net zo intiem als God de Vader mij kent en ik God de Vader kent. Laat, laat dat een tot je doordringen. Toen ik dat las, dacht ik, staat dat er echt? Net zo intiem als God de Vader, Jezus God's Zoon kent, zo intiem kunnen wij Jezus leren kennen. De intieme relatie die God de Vader en God de Zoon hebben, twee personen van de drie eenheid, zo'n intieme relatie kunnen wij met Jezus hebben. Wauw. Wat een belofte. Maar hoe, hoe dan? Hoe leren we Jezus dan kennen zoals hij echt is? Nou, daarvoor is het goed om naar een paar versen hiervoor te kijken. Vers 10 en 11. Laten we het ook, ook die vers nog een keer lezen. Daar staat, dat zegt Jezus, een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. En een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Vrienden, ik, ik denk dat er geen versen zijn... die zo krachtig en zo kernachtig het evangelie samenvat. Het goede nieuws van Jezus. Want deze twee versen, die, die vatten samen waarom Jezus kwam naar deze aarde... En wie hij nou ten diepste is. Waarom kwam Jezus? Om ons leven te geven in al zijn volheid. Om ons dat, dat overvloedige leven te geven waar we allemaal, of we nu geloven of niet, ten diepste naar verlangen. En we zoeken het in van alles. Maar op de een of andere manier vinden we dat overvloedige leven niet. We zoeken het in geld... In seks, in relaties, in een carrière, in status, in likes op Facebook. Maar aan het eind van de dag blijft ons hart leeg. En waarom? Omdat Jezus de enige is die ons hart kan vervullen. Met zijn liefde, met zijn vrede, met zijn vreugde. Hij kan ons dat overvloedige leven geven omdat Hij ons een leven kan geven wat zin heeft. En weet je, dat, dat is precies de reden waarom Jezus naar deze wereld kwam. Om zelfs zijn leven voor ons op te offeren. We hebben het vorige week nog herdacht en gevierd met Goede Vrijdag en met Pasen. Dat Jezus zoveel van ons houdt dat hij zelfs bereid was om meer te dalen uit de hemel, te leven als mens en aan het kruis zijn leven te geven zodat wij weer verzoend mogen worden in relatie met God. En die relatie met God, die vervult ons. Die geeft dat leven in al zijn volheid. En weet je, hoe meer we gaan beseffen hoe goed Jezus is, hoe liefdevol. Hoe meer we dan ook hem willen gehoorzamen. Weet je, gehoorzamen heeft een beetje een nare bijklank gekregen. Van, jij moet gehoorzamen. Nee, in het christelijk geloof gaan we hem niet gehoorzamen omdat dat moet of omdat we anders straf krijgen. Nee, op een gegeven moment ga je hem gehoorzamen omdat je niets anders wil dan dicht bij hem leven. En doen wat hij zegt. Waarom? Omdat je weet dat dat het beste voor je is. Omdat dat dat leven geeft in al zijn volheid. En weet je, hoe meer je hem dan gaat volgen, hoe meer je hem dan gaat gehoorzamen, hoe meer je ook zult ervaren dat hij tot jou gaat spreken. Want weet je, hoe meer we ook gaan doen wat hij zegt, hoe meer we ook hem gaan volgen, hoe meer hij ook ons kan toevertrouwen. Weet je, als, als God tot ons spreekt en we gaan gewoon vervolgens lekker onze eigen gang, waarom zou God dan blijvend tot ons spreken? Hoe meer we hem... Gehoorzaam, hoe meer we hem volgen, hoe meer hij tot ons spreekt. En weet je, dat, dat luisteren naar God's stem, dat doe je dus niet alleen ochtends als je snel bidt voordat je de deur uitgaat. Maar dat doe je heel de dag door. Wat je ook doet. Door God te betrekken in alles wat je doet. Hem uit te nodigen. Met hem te praten. Hem te vragen. Heer, wat, wat wilt u nou dat ik doe in deze situatie? Wat wilt u dat ik tegen deze persoon zeg, die mij zo schandalig behandelt. Wat wilt u in deze situatie? Wat is uw wil in deze situatie? En weet je, als je zo heel de dag door met God, met Jezus in gesprek bent, dan ga je ervaren dat Hij ook terugspreekt. En dan hoor je zijn stem. Niet met een hoorbare stem, zoals je nu mijn stem hoort, een innerlijke stem. Een stem waarvan je weet: ja, dat is de stem van de goede herder. Nou, nu, nu denken sommigen van jullie misschien, en dat kan ik me goed voorstellen: van ja, dat klinkt allemaal mooi, Martijn. En ik, ik wil die Jezus echt wel leren kennen en ik wil Hem ook nog wel gehoorzamen, maar ik vind het zo lastig om Zijn stem te verstaan. En hoe weet ik nou. Wat zijn stem is en hoe weet ik nou wat mijn eigen gedachten en indrukken zijn? Hoe, hoe kun je dat nou van elkaar onderscheiden? Nou, allereerst is het heel belangrijk om te beseffen dat God ons vrije en nadenkende wezens heeft gemaakt. En dat als Hij tot ons spreekt, Hij onze gedachten en indrukken niet uitschakelt, maar juist inschakelt. Weet je, wij zijn als het ware... Een drie-eenheid. God is een drie-eenheid, maar wij zijn ook een drie-eenheid. Wij zijn lichaam, hè? het lichaam wat we hebben, maar we zijn ook ziel, hè? onze emoties, onze wil, maar we hebben ook een geest. En die geest komt tot leven op het moment dat wij ons leven aan God overgeven. En dan, zegt de Bijbel, dan gaat God door zijn geest tot onze geest spreken. Onze geest is dat deel van ons wat contact maakt met God. En tot God spreekt, maar ook naar God kan luisteren. En dat moet je leren. En er zijn drie manieren om te onderscheiden of iets van God komt. Door zijn geest tot onze geest. En de eerste is het karakter van die stem. Als het de stem van Jezus is, dan zal het altijd overeenkomen met het karakter van Jezus. En in Jacobus 3, vers 17, wordt een hele mooie omschrijving van het karakter van Jezus geschreven. Daar staat het volgende: Maar de wijsheid die van boven komt, die van God komt, is voor alles zuiver, maar ook vredelievend, vriendelijk en redelijk. Ze is vol medelijden en rijk aan goede vruchten. Onpartijdig en oprecht. Wil jij weten wat van Jezus komt, wat de stem van Jezus is? Nou, dan is die stem voor alles zuiver, maar ook vredelievend, vriendelijk, redelijk, vol medelijden. Rijk aan goede vruchten, onpartijdig en oprecht. Als jij bijvoorbeeld een stem hoort die jou vernedert, die jou veroordeelt, die jou de grond intrapt, dan mag je weten dat is niet de stem van Jezus. Tuurlijk, Jezus confronteert ons ook met dingen die niet goed zijn in ons leven. Door zijn geest overtuigt hij ons van zonde. Maar dat is nooit op een manier die ons de grond intrapt, die ons vernedert, maar dat is altijd op een manier die ons weer overeind wil helpen zodat Hij ons weer kan vergeven. Zodat Hij ons weer bij de hand kan nemen. En kan vullen met zijn liefde, met zijn vergeving. Dus dat is het eerste. De karakter van de stem. Ten tweede de inhoud van de stem. Weet je, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken dat alleen door de Bijbel we zeker weten dat God er doorheen spreekt. En op alle andere manieren moet dat altijd in lijn zijn met de waarheid. Van de Bijbel. Dus als jij een stem hoort die niet overeenkomt met de Bijbel. Dan is dat niet de stem van de Goede Herder. Oké? Okay? Dus als jouw buurman de hele tijd de harde muziek draait. Ook midden in de nacht. En jij wilt je buurman met een hamer te lijf gaan. Dan is dat niet de stem van de Goede Herder. Oké? Okay? Dat is de inhoud van de stem. Ten derde de vrucht van de stem. Als God tot ons spreekt, als Jezus tot ons spreekt door zijn geest, tot onze geest, dan brengt dat goede vruchten voort in ons leven. Dan geeft dat intense liefde, vrede, vreugde. Dan breng je dat dichter bij God en dan zal hij daardoor meer geëerd en geprezen worden. Dan, dan, dan bouwt dat zijn Koninkrijk op. Dus opnieuw, als jij een sterke gedachte hebt die telkens maar terugkomt, die alleen maar jou ontzettend angstig en onzeker maakt en die, die ruzie veroorzaakt, is dat niet de stem van Jezus. Weet je, dat zijn drie manieren waarop we dat goed kunnen onderscheiden en tegelijkertijd, ook al weten we dit allemaal, dan, dan is dat soms nog steeds zoeken. He, dan gaat het nog steeds niet vanzelf. En waarom niet? Omdat het geen wiskunde is. Zo van 1 plus 1 plus 1 is de stem van God. Maar het is een relatie die je hebt. Een persoon die je steeds beter leert kennen. Nou, en we ervaren allemaal als we groeien in een vriendschap of groeien in een relatie of groeien in een huwelijk met die andere persoon. Die persoon is niet voorspelbaar. He, daar moet je in groeien. Het is een leerproces met vallen en opstaan. En weet je, om terug te komen op dat beeld van de herder met zijn schapen. Het is een beetje als een pasgeboren lammetje. Wat niet kan wachten om naar buiten te gaan. Dus zodra dat lammetje een stem hoort, dan rent dat lammetje naar buiten om er vervolgens achter te komen dat het niet de stem van de herder was. Die dat lammetje hoorde. En weet je, de volgende keer zal het misschien niet zo snel gebeuren. Waarom niet? Omdat de andere schapen, de oudere schapen, dat lammetje dan zullen helpen. En die zullen zeggen, nee, rustig, dit is niet de stem van de herder. De stem van de herder klinkt zo. En weet je, vergissen mag. Aldoende leer je. En juist de kudde is een veilige plek om te oefenen. En die kudde voor ons is oase. En daarom gaan we binnenkort weer oefenen met elkaar. Daarom gaan we een cursus luisterend bidden doen. En dit is geen reclameblok, maar 4 juni beginnen we daarmee. En je kunt je opgeven bij Linda of bij mij. Kortom, het is ontzettend gaaf om hier samen mee te oefenen. En samen in te groeien en te zien hoe God inderdaad nog steeds... Tot ons spreekt. Vrienden, ik, ik ken, leer Jezus nu 22 jaar steeds beter kennen. En ik kan echt zeggen met heel mijn hart. Het leven met hem is niet altijd makkelijk. Het is niet voorspelbaar, maar het is een groot avontuur. En als je zijn stem hoort. En zijn stem volgt dan ervaar je inderdaad dat leven in al zijn overvloed. Dat leven in al zijn volheid. En dat leven gun ik iedereen. Oké, okay, jullie hebben genoeg naar mij geluisterd, denk ik zo. Zullen we het eens gewoon gaan proberen om nu samen naar God te luisteren? Om bidend naar Gods woord te luisteren. Want dat is ook een hele belangrijke manier om gewoon... Binnend de Bijbel te lezen. En te kijken hoe God daardoor heen spreekt. We hebben het twee weken geleden ook gedaan. Dus je mag weer even comfortabel gaan zitten. Als je nog niet comfortabel zit. Ga gewoon lekker rechtop zitten. Beide voeten op de grond. Als je wil mag je zo je ogen dicht doen. En wat ik zo ga doen is. Ik ga. Een aantal keer ga ik. Psalm 23 lezen. En dat is een hele toepasselijke psalm, want die psalm gaat ook helemaal over Jezus als de Goede Herder. En terwijl je die woorden hoort, laat het tot je doordringen. En luister naar die woorden alsof God tot je spreekt. God zelf. En bedenk voor jezelf, wat zijn woorden die mij raken? Welke woorden wil God gebruiken om op dit moment in mijn leven, in mijn situatie te spreken? En ik zal dus één keer het lezen, even stil zijn. Ik zal het nog een keer lezen en laten we dan gewoon een, twee minuten nemen om gewoon even stil te zijn. Om te luisteren. te kijken wat God tot ons wil zeggen. En misschien wil je iets tegen God zeggen, in de stilte van je hart. En weet je, als je dat gedaan hebt, neem dan gewoon nog even de tijd in die stilte om gewoon te genieten van Gods liefdevolle aanwezigheid. Want Hij is hier aanwezig. En daarna zullen Hans en de band, Hans en Janine komen komende de band en zullen ze nog één lied met ons zingen. Ja, zullen we dat doen? Ik wil graag Gods geest uitnodigen om te spreken. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de goede herder bent. En dat u keer op keer zegt dat uw schapen uw stem verstaan. Heer, u kent ons zoals we hier zitten. Of we nu in u geloven of niet. Of we vaker naar de kerk gaan of niet. Maar u houdt van ons. En u wilt tot ons spreken. En wilt u dat doen op een manier die bij ons past. Heer, spreek... Want uw dienaren luisteren, zoals Samuel dat ze mooi zei. En help ons om open oren te hebben en een open hart. Kom, heilige geest. Amen. Een psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets.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 U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. En ik keer terug in het huis van de Heer, mijn hele leven lang.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 Thank you.